Goedenavond, ik ben Stef In dit is nieuws van NMS op 3. In Den Haag is het eerste debat van het nieuwe kabinet weer verder gegaan. Alle politici hebben net eventjes een hapje gegeten. En het is ook de eerste dag dat we de nieuwe premier Schoof in actie zien. Politiek verslaggever Xander van der Wulp over wat voor indruk hij tot nu toe maakt. Hij deed het prima, redelijk ontspannen. Zeker voor iemand die voor de allereerste keer in die plenaire zaal van de Tweede Kamer stond. Hij markeerde even zijn band met uh, Wilders. De winnaar van de verkiezingen werd in zijn verhaal in het zonnetje gezet. Uiteindelijk heeft Schoof het natuurlijk aan Wilders. Te danken dat hij nu de premier van Nederland is. Morgen krijgt premier Schalf een lastiger dagje, want dan moet hij ook in debat met alle partijen. Vandaag hoeft hij alleen een regeringsverklaring voor te lezen. Turkije roept de ambassadeur van Duitsland op het matje. Aanleiding zijn de omstreden handgebaren... van de Turkse verdediger Meri Demiral... naar de wedstrijd tegen Oostenrijk, zegt sportverslaggever Boon. Met zijn handen maakte hij het silhouet van een wolf... en dat is dan weer een omstreden gebaar... want het staat symbool voor de extreemrechtse Turkse groepering... de Grijze Wolven. Dat is een partij die ultranationalistisch is... Demiral die heeft gezegd, nou ik zag Turkse fans het gebaar in het stadion maken. En volgens hem zit er helemaal geen verborgen boodschap in. Ja, maar de Duitse minister die denkt daar anders over en zegt op X dat dit gedrag niet in stadions thuis hoort. Turkije vindt de reactie weer onzin en dus moet de Duitse ambassadeur nu uitleg komen geven. Ook de voetbalbond UEFA gaat er naar kijken. Mogelijk zou Demiral door dit gebaar geschorst kunnen worden voor de kwartfinale tegen Nederland. En dan nog dit. Op een middelbare school in Groningen is het zo vies dat leerlingen zeggen dat ze er letterlijk ziek van worden. Overal liggen etensresten en er krioelen ratten en muizen door de lokalen. Ja, het is gewoon echt heel vies. Eén keer toen we naar Grimbouwden, lag er een drol voor de meidenkleedkamer. Gewoon letterlijk een drol van iemand. Misselijk, hoofdpijn, buikpijn. Dit jaar 300 keer ziek geweest. En dat was eerder de jaren niet zo. De rector is inmiddels opgestapt en de school heeft beloofd dat er beter schoongemaakt gaat worden. Het weer dan nog. In de loop van vanavond trekken er steeds meer buien over. Morgenochtend klaart het weer op en breekt ook vaker de zon door. En het wordt dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof.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 in which he soon would die. Oh, I remember oh, the tears that I cried. But I survived. Yes, I survived.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 ZANG dag.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 Een halve eeuw nadat ik hier in het dorpshuis stiekem bij ze ging kijken toen ik 15 was. Ongelooflijk hè? Ja, ja. ja, dus ja. Dat, is, dat is wel logisch. Jan, er nog nog nummer tegengekomen. Devilish Mary. Ja, dat was de eerste single. En dat was een Amerikaans uh, ding. Ja. En daar uh, de gitarist, Tango Lerner die had dat, dat liedje ja, ja. En toen ja. hebben, hebben we daar een, een, een Nederlands stukje in geschreven. Ja, met klopt, ja, hoor, ja. <laughs> En dat <laughs> maakten wij op. namen we op als demo. Praat je van plaatmaatschappij? Ja. En toen hoorde Bovema dat. En, nou, dat was zo goed. We brengen het zo uit. Nou, Kijk. b van mij erop. En het stond trouwens op mijn naam, dat nummer. En dat kwam toen op vier binnen in de tip reed. Dat betekent dus dat je die week daarop... de top 20 inkomt. Ja. Maar wat gebeurde er? We hebben te kort plaatjes geperst. Toen heeft Veronica ons nog drie weken op vier gehouden... in de tip reed. En toen nog niet. Nou, toen, en Stief, dat is zachte Jonge. Maar dat was dat, ja, vroeger ook de, wel een, een heksenketel. Maar Ajenrov, dat is. Uh, ja, dat heb ik, ik zeg wel eens een vlakje, dat heb ik gewoon verdrongen. De, <laughs> dat is zo lang geleden ook. later ja, ja. veel leukere dingen gedaan. Ja, ja. ja je hoort, dat was de eerste single waarop, waarop ik speelde. Ja, en ik doe de, de hoge stem ja. daar. Oké. Maar Theo, kunnen we.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 kon niet al die platen draaien. Dus ik had op mijn twaalfde al overal verstand van. En, en toen ja, maakte ja. ik kennis. Ja. Dat was nog voor de Beatles met die met met, met, met, nou, elfs. maar ja, ja. Bob Loemen en, en uh, ja. Don Gibson. Uh, dus dat, dat slurpte ik allemaal ja. op. Nou, geloof ik. Ja. Maar kreeg je ook iets mee van je ouders qua muziek? Of nee. Niet, nee, niet? nee. Die waren niet zo mijn moeder was wel muzikaal. Die kon een heel aardig tweede stem zingen, maar het was toch de, een beetje het, het milieu van Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg.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 En uh, ja, dat schrijven, daar dat, ja, dat, dat, dat, dat begin je mee. Serieus is een jaar of 15, 16, 17 mee. Oh, ja. Dat is ook allemaal troep. Allemaal liefdesinnetjes. Dat weet ik niet eens meer. Nee, nee want je ja, had toen natuurlijk ook de protestzong. Oh natuurlijk, ja. ja maar, maar dat, ja. Uh, dat is uh, niet voor het nageslag bewaard gebleven.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 dan gaf ik hier uh, een, uh, een kerstshow met ja. gasten. Nou ja, ik was inmiddels bevriend geraakt met Jan Akkerman. Die deed daar oh, mee. Ja. En dan uh, Kees, Arnold en Jaap van der Ket, jongens, een uh, koortje. Gewoon voor lol en daarna een liederlijke doorzakker. Ja. Nou, dat was hartstikke leuk. Nou, ja. Loes, die ja. ken je natuurlijk ook. En Long Ernie, dat was ook een vriend, die kwam daar uit Denemarken en dat bleef hij hier slapen. En dan hadden wij wel dolle avonden. Ja, nou, geloof ik En dan niet. zaten er ook gewoon ja. 800 man in de zaal. Ja. Maar dat is al een tijdje terug, want Longtal Ernie is al een ja, tijdje ja, dood. He? Ja, ook Arnie, Arnie is in 1996 ja. overleden. '96, ja. ja. ja. ja. ja. En uh, wordt nu nog gemist. Maar hoe zou het komen dat Vonderdam zo iets unieks heeft of zo? Ja, dat ja. weet ja. ik niet. Ze houden ja. hier wel van zingen. Ja, oké. Okay. En ook graag uh, harmonieën zingen.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 daar dus ja. zijn we dan mee op tour. Mm -hmm. Daarna, de avond ervoor, had je al een tribute to the Catsband band gehad. Ja. En toen had je een Bruce Springsteen cover band. En toen had je, uh, uh, uh, in ieder geval vier ja, ja. cover acts. Oh, ja, okay. En dat doen ze dan tadelloos goed. Ja, knap. Hè. Dat dat is hier wel heel erg uh, ja. dat echt uh, note voor nood naspeel. Ja. Ik heb een paar maanden geleden nog uh, uh, Fast counterance ja. Interview. Je hebt een Leonard cohen interviews gedaan toen de tijd. Nou, dat is ja. te gek. Ja. Dan, okay, ja. Hele mooie muziek, ja. Ja. Ja. Mooie plaat gemaakt, ja. ja je, moet er, je moet het willen. Ja. ja, Dandelion. Dandelion, ja. Dandelion, ja, Dandelion, ja die maakt een beetje kosmisch stil. Ja, die bestaan zelfs, niet zet, meer. Heen? Die bestaan niet meer? Nee, want, want uh, wat ik begrepen heb, dat Paul Bond, die zit nog bij Jorik van Noorden. Ja, die, die en zijn broer, ja. broer heet Frank, die zit in Alaska. Oké, okay. oké. Okay. Ja. En... Uh, ja, dus dat zijn natuurlijk wel eigen gerijden jongens. Ja. ja. Dus uh, die deden dat wel, maar Alaska trok ook zijn eigen plan. Ja. Maar dat zijn er, uh, hoewel er is nou weer een, een ander beetje hoe ik uh, ook weer eigen nummers. Dat, ik vind dat leuk. Ja, ja vind ik wel leuk. Ja. Of ik er nou van, nou doet hij niet, ik vind het leuk dat mensen dat doen.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 want er kwam zo verschrikkelijk veel voorbij dus de Beatles waren natuurlijk eye-openers, ik heb ook nooit last gehad van Beatles of Stone, ik vond allebei mooi, alleen ik had liever de Beatles want die vond ik avontuurlijker ja, ja, klopt, ja en, maar ik de eerste single die ik kocht, dat was bijvoorbeeld Roadrunner van Pretty Things ah, te gek, ja, ook in Roadrunner en I'm a Roadrunner het was geweldig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 Even after now or that No, no, no. Zou je country willen omschrijven dan? Want ja, je hebt een rock. Country Blues. Ja, country is natuurlijk... Uh, ook heel breed. Dan. Is natuurlijk het, het, het, eigenlijk gewoon het, het liedjes over het leven. In, in de, in de breed, het zijn niet alleen liefdesliedjes. Nee. Country heeft natuurlijk een... een, een, een uh, in de jaren zestig is het mij, ook bij mij verdoemd geweest. Ja. Door de, die limonade country uit Nashville. Dus die, die, sp zijn, uh, die speekgladde... Uh, oh. weet je wel, met, met kwelende zangers maar de liedjes op zich, die zijn nee. geweldig weet je wel uh, de, ik heb, daar kon je later achter weet je wel, Dolly Parton, ja. dat was natuurlijk vroeger nou nou, wat een ditte ja. maar dat mens is zo geniaal ja. ook als, als, als schrijfster en als zangeres dat is ongelooflijk en wie was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 Maar ja, Willie Nelson is ook country. Ja. Die werd ook ja. niet geaccepteerd vroeger. Want die manier van zingen, in, uh, no. halve Jesse. En uh, Wayland Jennings, uh, uh, die uh, ja, dat waren de eerste jongens. Die wilden niet meer met die, uh, studio muzikanten werken. Die wilden met hun eigen band werken. Oh, okay. Daar, toen ging ja, die ja. plaat ook anders klinken. Ja. Want daarvoor, die country, die klonk allemaal hetzelfde. Ja. Want het was altijd dezelfde band en dezelfde strijkerssectie hierachter. Ja, inderdaad. Ja. En toen, vanaf halverwege jaren zeventig, ja. werd daar een beetje een eind aan gemaakt. Ja. En toen kan de banjo ook nog voor of zo? Nou ja, op een gegeven moment, uh, de uh, bluegrace is natuurlijk uh, niet een onbelangrijk deel van country. En ja, dat is toch meer ook voor de virtuositeit. In, uh, Tim Knol speelt sicker. nou een belangrijke rol daarin, om ja. dat een beetje hoog te houden. Tim Knol? Ja, met de ja. bluegrace Boogie Man, en dat doet hij gewoon erg goed.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 Ja, dat is zeker. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen met die zwarte bluesmuziek daarvoor natuurlijk. Hè? Ja, ja, ik was 15, QB en the Blizzards. Ja. Ja, dat is een Ja. inderdaad de nacht nu het grollo. Ja. Maar we zijn twee weken geleden nog in grollo geweest. Ja. met <laughs> <Be> jou <your one. laughs> Nee, dat uh, ik dat, uh, nog steeds hou ik daarvan. Ja, en nou is het Amerikanen. Ja. Dat, dat is eigenlijk alles bij elkaar. Ja, Amerika. Rock, dat is blues, een country. Ja, ja.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 Dus de, ja, dat, euh, dan meng je dat zonder dat je daarbij nadenkt over. Ik denk het ja. ook, ja. ja. Dat, uh, maar ja. ja, je moet toch, uh, je moet toch een omschrijving hebben. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat willen mensen. Dus we ja. willen je toch in een hokje stoppen ja. inderdaad, Ja, ja. ja. ja. We'll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 Maar met, met die bandjes als de Kaisershier... dan kan je toch volgens mij horen... dat de Hoe en de Kings veel beter waren. Hm. Kon gewoon beter spelen. Hm. Vond ik. Dus toen uh, ik volg dat nou niet meer zo erg. Nou, die, die discussie hebben we ook. Hè. We horen steeds vaker... dat de huidige generatie veel beter muziek speelt. Ja, de, die, die jongetjes van 16 jaar... jaar die kunnen gitaar ja. spelen... Ja.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 En Bob Dylan die gaf de rock'n'roll hersens. Uh, is meteen mijn grootste held genoemd. Ja. Dat, uh, ik vind het eigenlijk wel een mooie aardspraak. geeft de rock'n'roll hersens. Ja. Ja. ja, nou ja. Toen ja. kwam er intelligentie in de teksten. Zeker, uh, ja. Ja, iets niet voor niks die je prijs gekregen natuurlijk. Nee. Ja, ik ja. vond in de tijd wel een, een, een literatuurprijs. Ze hadden toen, vind ik, een nieuwe... Uh, Nobelprijs moeten uitvinden. De Nobelprijs voor liedjes. Ja. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, uh, dat had Cal er later nog eentje kunnen krijgen. En zo. Ja, ja, ja, ja. Of de Nobelprijs voor songwriting. Ja, maar dit is toch ook wel een beetje ja, erkenning. Ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Ja. En ik ben default fan van Dylan. Ik koop al zijn platen blind, ongehoord. Nog steeds. Ja.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 En uh, CBS had mij daar ingeluld. En uh, nou ja, dan stond je daar te spelen met eigen nummers. Ja. ja, daar liepen nog mensen rond met nipperenvolvers. Dat was het publiek daar. Oh. Dat was heel erg, want ja. ja, ja, ja. daardoor krijg je een hekel aan kunt. U, door die mensen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus ik had daar gespeeld en geen handgift. Er kwam uh, iemand van CBS in zijn uh, Johnny Cash.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 ik loop het podium op en wat denk je wat er gebeurt hij begon met zijn vierde nummer dus ja. ik heb Johnny Cash toen van ho ho ho ja. Ja. nou hij nam dat heel leuk op ja. ja. en uh, dus nou wat moet je zeggen ik, toen zei ik dames en heren ik zal het maar bekennen. ik ben een Johnny Cash fan, toen staat de ovatie zo waren het ook wel weer ja. nou toen heb ik dat prevalentje opgezegd in anderhalf minuten maar het was natuurlijk wel een, een, het was wel een dingetje dat was wel heel leuk ja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 Maar het kwam bij iedereen aan. En dat. Ja, dat ja het was Er zijn heel veel uh, mensen die, die dat gewoon mooi vonden. Zelfs mijn vader. Mijn was echt. Mijn hele vader, die, die, die vond het zo prachtig. Het in. was to the bone. Ja. Fantastisch. Ja. nee, ik heb wel een aardigheidjes van Johnny Cash daar onder staan. Ja, ja. ja. En dan heeft hij uh, ook nog samengespeeld met je andere held, Bob Dylan, met Girl from the North. Uh, uh, ja. Ja, met, ja. Uh, ja, dat vind ik ook een mooi nummer. Dat is geweldig. Ja. Ja. Ja. En ik heb ook wel eens een. Uh, een tape gehoord en die ben ik kwijtgeraakt, die heb ik weer gekregen. Dan zongen ze, ze met z'n twee en dan. Uh, Niet she thinks I still care. Andere, en dat werd steeds schuddiger. No? En yeah. ja, dan die ze gieren van vlaggen. Ja, Ja. upon a time so fine Through the in your prime. Because say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all